Hoegaarde dankt zijn intrigerende karakter aan een uniek brouwproces en een ongewone combinatie van ingrediënten. Door enkel de beste natuurlijke ingrediënten te selecteren en door ze zorgvuldig te mengen, komen we tot een verrassend verfrissende smaak die uniek is voor Hoegaarde. Het bier wordt twee keer gegist en is ongefilterd. Vandaar het typische troebele uitzicht en de overbekende gladde textuur.